Het is 4 uur Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. In Langenboom bij Nijmegen is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een grote vechtpartij. Aanleiding was een trap tegen het hoofd van een speler die op de grond lag, meld omroep Brabant. Beide teams en toeschouwers gingen met elkaar op de vuist. De wedstrijd was bijna voorbij toen een speler van voetbalclub Langenboom onderuit werd gehaald door een speler van Schadewijk Os. De scheidsrechter trok hiervoor de rode kaart. Als reactie trapte de voetballer uit Oost tegen het hoofd van de speler uit Langenboom. Hierdoor ontstond een vechtpartij tussen de spelers van beide teams. Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had gestaakt... ontstond er de grote vechtpartij onder de toeschouwers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn gearresteerd. De zomertijd is ingegaan. Een uur geleden ging de klok van twee naar drie uur. De nacht is dus een uur korter... De zomertijd is ingevoerd om een uur langer van het daglicht te kunnen profiteren... en energie te besparen. De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober. Minister Ascher van Sociale Zaken wil de taaltoets voor immigranten aanscherpen. Dat zei hij in RTL Nieuws. Dat meldt dat veel immigranten slagen voor de toets... terwijl ze amper Nederlands spreken. Kandidaten moeten door een computer voorgelezen zinnen na zeggen. Wie dat goed doet, slaagt voor de toets ook als het taalniveau niet hoog genoeg is om een gesprek te voeren. Muziekproducent Phil Ramone is overleden. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse Ramone gold als een van de invloedrijkste producers ter wereld. Hij werkte met artiesten als Barbara Streisand, Frank Sinatra, Bob Dylan, Paul Simon en Billy Joel. Phil Ramone was 72. Het weer nog droog, kansen op nevel en het vrieslicht. Overdag in het noorden en oosten nog kansen op een lichte sneeuwbui. Verder af en toe zon en het wordt hooguit 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. Goedenacht radio 1 dus en het is 2 over 4. Normaal begin ik 2 over 3 eigenlijk met het programma, maar zomertijd dus en iedereen is een beetje in de war. Dus dit, uh, dit weekend maar 1 uurtje nachtbrakers. Maakt niet uit, maar je moet wel snel bellen omdat we maar een uurtje hebben. 0800 1121 en vannacht bel je over uh, het rookverbod. Eerst mocht je nergens roken, 2008 ging dat in. Toen mocht je toch weer in kleine kroegjes en nu mag het weer nergens. Er is een uh, algeheel rookverbod. Dat is uh, deze week ingegaan. Ja, en ik als roker vind dat niet fijn. Omdat, ik had het met Filimon erover. Als ik in de kroeg zit, zeker zo'n bruine kroeg. Biertje, misschien nog een kleine whisky. jenevertje, jong jenevertje ernaast. En dan gewoon lekker. Ja, sigaretje erbij. Asbak op tafel, toch gezellig. Het is. Een biertje smaakt gewoon honderd keer lekkerder. met een sigaretje erbij. En uh, afgelopen dinsdag besloot het gerechtshof dus dat uh, die uitzondering. Want er was dus eerst een uitzondering dat je een kleine kroeg wel mocht roken. Als je kroeg uh, kleiner was dan 70 vierkante meter en je had geen personeel... dus je stond er als baas alleen maar in, dan mocht je daar roken. Nu niet meer, een algeheel rookverbod. Ja, in mijn stamkroeg, dat is uh, in Amsterdam, wordt flink gerookt. En ik dacht, ja, als ik daar niet meer mag roken, dan zou het, toch, oh, het hoort er zo bij. Dus ik, hup, dikke jas aan, pak je sigaretten mee... En naar binnen bij mijn favoriete stamkroeg in Amsterdam. Met een echt fantastische bar, dame. Nou, we steken nog maar even een sigaretje op, hè, zolang het nog kan. Heerlijk, ja. Ja, inderdaad. Afgelopen week werd bekend dat ook kleine kroegen zoals dit, volgens mij, waar geen personeel staat, ook niet meer gerookt mag worden. Ja, maar... Ik, uh, we zien het allemaal wel. Uh, nu komt de mooie weer eraan en is het wat minder werk. En als de winter weer komt. Ik weet het niet. Als je drie man controle hebt voor uh, heel Amsterdam. dan zal dit wel loslopen, uh, zeg maar. Dus. En ik vind het een, uh, een bemoeienis die we niet moeten willen. Maar... Hey, wat, wat ga jij doen? Wat, ga je, wat is jullie plan? Uh, wat ik ga doen is waarschijnlijk ontslag krijgen en thuis de hele dag door roken. Dat is, ja, het is, uh, om mij te, de wet is om de werknemer mij dus te beschermen tegen het roken, terwijl ik zelf rook. En het enigste wat ze kweken is banenverlies, overlast op straat. En andere narigheid, ik vind het uh, een, een Oost-Duitse bemoeienis van de gemeente die ik niet wens. En ook voor deze kroeg, want nou, ik kom hier vaker. En het fijne aan deze kroeg ook is dat er groot wordt. Maar er wordt ook heel veel groot. Dus ik denk dat het ook wel belangrijk is dat hier groot mag worden. Absoluut. Het is uh, het geld, de helft van je omzet. Want je, creë je creëert dat mensen niet lang blijven zitten. Je, je blijft één of twee biertjes zitten en dan ga je weer naar huis en dan denk je ach... Ik ga hem niet naar een kroeg als ik er niet mag roken. Dan ga ik wel thuis zitten met mijn Albert Heijnwijn. Een fles voor 3 euro en een Playstation en een computer en, en bla di bla, -bla. en Dan zien dan mijn vrienden mij thuis wel. Of, uh... maar wat ga je doen, als, stel dat er nu controle komt, wat ga je dan doen? Lachen. <laughs> Wat ga ik dan doen? <laughs> nee, uh, dan zou het de eerste keer zijn. En uh, voorlopig geldt de wet nog niet. Want het is. Uh, de uh, voedsel- en warenautoriteit wil uh, dat we eraan houden. De politiek zei uh, van niet. Dus ze zijn nog onder elkaar aan het vechten. Wat, wat wordt het nou? De enige reden voor een hoop mensen om op de VVD te stemmen was dat het roken in de kleine cafés moet mogen. En dat is het eerste wat sneuvelt uh, in een politiek debat. Dus, uh, die politiek kunnen ze ook uh, in mijn reet duwen, zeg maar. Ja, laten netjes we... zeggen. Heel netjes gezegd. Laten we dan nog maar een biertje erop drinken dat we tot nu toe nog mogen roken. Doe maar, schat. Mag je twee van je? Je mag er twee. Ja. Ja, wat een heerlijk wijf. Ja, die avond lekker twee biertjes gedronken. Er uh, uiteindelijk zes. Met lekker een sigaretje bij het biertje hoor. Daar hebben ze de asbakken gewoon nog op tafel. En, uh, ja, ik hou er wel van wat ik zei. Wat vind jij? 0800-1121. Robin, goeienacht. Hey, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Jij, uh, jij werkt in de horeca. En jij, uh, en jij zegt van ja, je moet je personeel een beetje in bescherming nemen. Nee, dat zeg ik niet. Ik ben het eigenlijk helemaal eens met die mevrouw uit het programma. En je kiest er zelf voor om in de horeca te gaan werken. Ja? Je, je, je kiest zelf bij welk café of restaurant je gaat solliciteren. En je weet dat daar gerookt wordt. En als je daar niet tegen kan, dan moet je daar niet gaan werken. Dan ga je in een kroeg oh. werken waar ze niet roken. Nou, ik ken ze nog niet eigenlijk. Maar <laughs> kijk, ik ben, ik ben zelf een niet-roker. Ik heb het nog nooit geprobeerd, überhaupt. Maar ik hou wel van gezelligheid. En ik ben in een kroeg gaan werken omdat ik dat gezellig vind. En ja, daar wordt gerookt. Maar daar kies ik dan toch echt zelf voor. Dus ik, hoef, ik wil niet uh, tegen mezelf in bescherming genomen worden, zeg maar. Het is je eigen keuze. Die betutteling waar Filemon het over had. Je wil niet dat het van hoger af wordt opgelegd... wat jij wel en niet mag doen als je gaat werken. Nee, kijk, dat ben ik... Dat, ja, zo zit dat gewoon. Je, je, je kiest er echt zelf voor om daar te gaan werken. En ja, moet je dan... Nou ja, ik snap het gewoon niet eigenlijk... Maar jij bent een, uh, geen roker. Vind je dat niet vervelend? Nee. Want die argumenten hoor je, hè? dat mensen zeggen van ja, ik rook niet, maar dan stinken mijn kleren wel naar rook. En... Ja, dat is zo. Maar dan moet je gewoon wat, uh, neem je een omweg lopend naar huis en dan kom je thuis en dan stink je kleren niet meer. Of dan hang je eens even buiten bij thuiskomst, ja, inderdaad. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. Maar als jij, uh, je werkt dus in, in, in, uh, uh, in de horeca, als je zelf ja. uitgaat, vind je het dan ook niet vervelend dat er wordt gerookt? Nee, Nee, ik ben eraan gewend. Kijk, het enige wat ik wel eens vervelend vond als je in de, in de kroeg werkt en uh, er zit één iemand aan je bar op het moment dat het rustig is en die rookt zware check. En dat moet op een of andere manier altijd precies jouw neus in. Ja. Dat is wel eens vervelend, maar zodra de hele kroeg vol staat met rokende mensen, dan heb je er eigenlijk helemaal geen last van. En heb jij, uh, vind je het ook fijn qua geur eigenlijk? Want je, <laughs> je hoort ook mensen die zeggen ja, van ja, als het niet meer gerookt wordt, dan ruik je zweten, ja. dan ruik je scheten en nu ruik je nou, gewoon maar alleen maar de wel... rook. Kijk, dat is wel de stamkroeg waar ik uh, heen ging. die uh, ja, Ook op het moment dat het ingevoerd werd, zijn ze er ook mee gestopt. En inderdaad, je ruikt gewoon die ruikt verschaald bier. En je, je kijkt dus om als iemand er een laat. Ja, dat was vroeger, was dat? En wat kan en, bier ja, stinken, hè? Dat denk je ook weer aan. Ja, maar ik vond het zo grappig wat je zegt. Je ruikt verschaald bier. Ik wist helemaal niet dat bier zo kon stinken. Nee, dat klopt ja Dat is echt bizar. En dat wordt bij ons gemaskeerd. <laughs> <laughs> ja, door die, ja. Ro door die rookgeur. Hey, ja, in, in, want jij werkt nu ook nog in de kroeg, of niet? Ik werk nu in een theater, maar ook in de horeca, ja. En daar mag ook gerookt worden in het theatercafé, of niet? Nee, nee daar niet. Ah, Oké, okay. dus daar hebben ze wel ja. die strenge regels. Ja, klopt. En ga jij, uh, uh, want jij zit nu in de auto volgens mij, denk ik? Ja, klopt. En ga, en je nog, ga je nog de kroeg in, of niet? Nee, nou, eigenlijk mag ik er niet meer in, maar... Uh, ja, er staan wel vrienden van hem achter de bar, dus ik ga nou even kijken of ik er nog eentje kan doen en dan uh, richting ja. Ah, lekker. En wordt daar gerookt dan in die kroeg waar je naartoe wil? Ik denk op dit moment wel, omdat er geen controleurs meer langskomen. Nee, sluitingstijd, dat doen ook veel kroegen. Dat is zo vanaf 12 uur dat je daar mag roken of vanaf 3 uur. Of... Ja, en de, de kroeg waar ik nu heen ga, doet meestal na 2 uur voor sluitingstijd of wat dan ook. Zetten dus de asbakken weer op tafel, want dan komt er toch geen controleur meer ja, langs. Een beetje die sfeer creëren. Dankjewel voor het bellen, ja. Robin. Jo, graag gedaan. En uh, veel plezier uh, als je nog dus, uh, de kroeg in gaat en proost. Dankjewel, fijne uitdaging. Yes, doeg! Hoi. Bellen hè? 0800 1121, rookverbod wel of niet? Ben jij het ermee eens? Laat je horen. Deep purple smoke on the water en ik denk een beetje toepasselijke plaat omdat het over rook gaat. Het rookverbod wel of niet 0800 1121. BNN Radio 1. Nachtbrakers Frank van der Lende. Ja, wat vind jij? Laat je horen hè. Bel me. Wil dat heb jij ook gedaan? Goedenacht. Ja. Goed gedaan. Goedenacht. Um, wat vind jij? Ik vind dat ze het uh, eigenlijk net zo als in België moeten doen. en Vooral bij die, uh, bij die kleine kroegjes. Dus het is een, uh, een sticker op de, op de deur. Zodat je duidelijk kan zien uh, dat, uh, in welke gelegenheid je wel kan roken en, uh, en in welke niet. Oh, dat gebruiken ze in België? Gewoon zo'n soort uh, uh, niet in de rij, uh, verkeersbord rode sticker. Alleen dan wel of niet roken? Ja. En dat werkt? En dan, uh, en, de, en dan kun je zien, uh, als, je, als je dus een café in wil uh, waar je niet gerookt uh, wordt, dan ga je daar naar binnen. En uh, uh, als je een café in wil waar wel gerookt uh, wordt, dan ga uh, je daar naar binnen. Maar jij bent Niet de... alleen niet, ja. niet, niet het aantal procent. Uh, Nee, want wie mag het, wanneer besluit je dan wanneer het wel mag en wanneer het niet mag? Is het dan aan de eigenaar zelf of heeft de gemeente gezegd... oké, okay, jij mag wel roken, nee, jij mag niet roken daar, wat betreft kroegen? Nee, nee, ik denk dat ze een, een rondvraag gedaan hebben onder hun clientele... of uh, gekeken hebben. Want uh, ja, het, het komt ook wel eens voor dat in bepaalde buurten uh, mensen uh, niet naar... Hun, uh, café gaan uh, omdat wordt. Ja, maar dat is op, uh, op zich goed, de toch? Rookers, de rokers, ik, uh, ik rook zelf ook en die uh, zijn uh, toch in een uh, korte tijd uh, uitgegroeid tot, uh, tot een paar jaar zo'n eekhoorn kun je wel stellen. Ja, maar dat is toch in principe goed. Hoe ze het in België doen dan, dat je rokerskroegen hebt en niet-rokerskroegen. Dus dat dat zowel uh, voor de voor de uh, klant duidelijk is waar je naartoe kan gaan als je een roker bent of niet. Plus dat ook voor de eigenaar dan. Gewoon, oké, okay, hier wel roken, daar niet roken. Ja, dat vind ik heel goed. Vooral in wat grotere plaatsen. Ik ben in België ook in echt hele kleine plaatsen geweest. Op het, op het uh, platteland. En dan uh, kom je echt in, in een, in, in, in een cafeetje in de middel op nowhere. Yeah. En er staan dan 60, 60 boeren in. En uh, je kan nauwelijks naar de, naar de bar uh, toe lopen. Ja, we kunnen maar hooguit uh, in Nederland, uh, nou ja, 15 mensen zitten en hier staan aan, uh, dan 60 boeren in. Ja, mooi toch. Uh, ja, ik kan me eigenlijk niet meer herinneren of daar gerookt werd. Dat okay. was al een hele tijd geleden. Maar jij zegt dus even uh, concluderend, uh, gewoon een rode sticker op de deur, uh, hier mag je wel roken, hier mag je niet roken, net zoals in België, en volgens jou werkt dat goed. Ja, een rode sticker niet uh, uh, ook uh, Een uh, blauwe sticker wel roken. Oké, okay, dankjewel Wil voor je belletje. Goed. Ik heb nog, een, nog een, misschien een uh, tip voor een muzieknummer? Oh ja, tuurlijk. Kom maar door. Ik ben dol op muziektips: uh, uh, Sweet Smoke met uh, Just a Poke. Street Smoke? Sweet Smoke. Oh, sweet Smoke. Ik schrijf en uh, Just a Poke. Just a Poke. En ik yeah. weet nog niet van de band is de naam van het nummer is. Nee, maar ik ga het wel even, ik ga het wel even opzoeken. Dankjewel, Wil. Ja, Oké. Okay. Groetjes, fijne dag. Goeien. Ja, goed. Doei. Ja. Afgelopen dinsdag dus, um, daar gaat het over vannacht. Afgelopen dinsdag werd besloten door het gerechtshof dat er ook in de kleine kroegjes, wat dus wel mocht weer de, la, de laatste twee jaar, dat daar ook niet meer gerookt mag worden. En uh, die kroegjes zijn dan kleiner dan 70 vierkante meter. En uh, waar geen personeel staat, dus alleen de baas. Daar mocht gerookt worden, uh -uh, hebben ze gezegd van hoger hand af. Nergens mag meer worden gerookt. Het moet totaal rookvrij zijn. En de uh, anti-rookclub Clean Air Nederland heeft deze zaak aangespannen en dus gewonnen. En Willem Is van Clean Air Nederland. Uh, nacht Willem. Goeienacht. Het, uh, de kogel is door de kerk hè? Ja gelukkig wel. We hebben eindelijk helderheid in Nederland. Je rookt gewoon niet uh, waar andere mensen bij zijn. Nee, want jullie zijn een, uh, ja, hoe noem ik het, een organisatie die echt fel tegen zijn uh, tegen het openbaar roken? Nee, wij zijn fel voor uh, rookvrije ruimtes. dus eigenlijk uh, voor gezond uh, uitgaan. En we zijn er ook fel voor dat uh, met name kinderen in Nederland niet gestimuleerd worden om te gaan roken. Nee, en, nu... en in dat kader uh, vinden wij dit zo belangrijk. Ja, want uh, even het nieuws erbij pakken. Het is uh, dinsdag uh, bekend geworden dat ook roken in kleine cafés weer verboden wordt. Ja, dat klopt. Vanaf, uh, vanaf dinsdag is het helemaal helder geworden. Er wordt gewoon uh, niet meer gerookt in de vorkaar. Dat is heel erg goed nieuws. Hoe hebben jullie dat dan nu weer ineens voorbij gekomen? Of, of voor, voor elkaar gekregen? Want ik heb hier een, een schema bij me... dat in 2008 ging het, nou, het rookverbod voor iedereen in. Toen uh, waren de twee cafés, De Kachel en Victoria... die een rechtszaak begonnen in 2009. Toen in 2010 was er weer uh, allerlei uh, problemen. In 2011 uh, mochten we weer in kleine cafés roken... Ja, Zonder personeel. Ik... Het, is, het is echt een weerwaar van heen en weer gepingpong. Ja, ik krijg er hoofdpijn van als ik het zo hoor, dat schema. En dat is nou precies de reden ook dat wij naar de rechter gestapt zijn en hebben gezegd van het is... Het moet nogmaals maar eens afgelopen zijn met het gedoogbeleid en heen en weer gaan van de overheid in Nederland. We hebben gewoon hele heldere afspraken internationaal gemaakt in Europa. Namelijk dat publieke ruimtes er ook vrij zijn. En dat doen we niet voor niks. Dat doen we omdat dat zo ontzettend schadelijk is voor de gezondheid van enerzijds de werknemers die hier komen. Anderzijds bezoekers en dan met name kinderen die in de discotheek in de kroeg uh, leren om te roken. Dus er zijn hele goede redenen om, om die afspraken internationaal te maken. Ja, Nederland lapt die afspraken aan zijn laars. Onder druk van de tabaksindustrie overigens. En ja, wij zijn naar de rechter gestapt en hebben gevraagd, kan dat zomaar? Nee, zegt die rechter? Dat kan helemaal niet. Dat verdrag is eens ondertekend. En daar heeft Nederland zich aan te houden en, en wel met onmiddellijke ingang. Maar nou, het is natuurlijk niet alleen maar, het is, ik, nou, wat ik al zei, ik, ik, ik rook graag een sigaret... en ik vind het heerlijk om dat in, in een kroeg te doen. En dat mocht altijd. En nu is ja. het weer, ik ben er eigenlijk niet zo heel blij mee. Nee, dat kan me heel goed voorstellen. En ik, uh, ik denk als je rookt, uh, zou ik het heerlijk vinden om in, uh, op mijn ook te kunnen roken... en in een restaurantje eigenlijk ook al na te eten. En in een kroegje natuurlijk wil je dat. Maar ja, het is uh, niet zo dat je alleen op de wereld staat. Nee. En drie, drie kwart van de mensen in Nederland kiest er echt voor om, om zelf niet te roken... En uh, ja, wij vinden dat je, dat je ons als, als, als uh, mensen die niet roken niet mag belasten met de schadelijkheid van tabaksroken. Maar het werkte nu toch best wel goed, want je had nu rookkroegen en niet-rookkroegen eigenlijk. Je had echt de keuze waar je naartoe ging. Ja, die keuze die, uh, die heb ik helemaal niet, want ik kies helemaal uh, niet een kroeg op basis van of er wel of niet gerookt wordt. Ik wil mijn kroegje kiezen op basis van de mensen die hier komen, of waar, waar hij ligt, of ze lekker eten hebben, of er uh, lekkere muziek gedraaid wordt. Dat is waar ik naar kijk uh, bij een kroeg. En ik wil er echt vanuit kunnen gaan als ik in die kroeg ben, dat het gewoon een gezonde omgeving is om uit te gaan. Dat is enerzijds zo. En anderzijds zo, uh, ik heb kinderen. Uh, nou goed, als je kinderen hebt in de puberleeftijd, uh, die willen ook gewoon uitgaan waar ze gewoon uit willen gaan met hun vrienden. En ook daar moet je ervan uit kunnen gaan... dat die kinderen niet in een omgeving komen... waarin ze zien dat er ook een normaal is en er zelf straks ook aan beginnen... Ja, want dat is, nou, net de hele opzet van de tabaksindustrie... als onze kinderen gaan roken en je bent een jaartje aan met roken bezig... dan kom je er ook bijna niet meer van af. Iedereen heeft die ervaring, misschien zelf ook wel... hoe lastig het is om, om te stoppen als je dat uh, zou, zou willen. Ja, ja, nou. Nu hebben jullie dat voor elkaar gekregen, het rookverbod wat er uh, wat, uh, ja, overal geldt. Maar wanneer gaat het in? Met onmiddellijke ingang, Het is, het is uh, niet meer toegestaan om te roken in, in kroegen in Nederland... En, uh, ja, op dit moment heeft de overheid eigenlijk twee, twee mogelijkheden. Ze, ze, ze kunnen dat verbod echt stevig gaan handhaven. Dat heeft de rechter nu ook opgelegd. Of de Nederlandse overheid zegt van weet je wat, wij hebben eigenlijk spijt van dat verdrag. We willen veel liever dat, dat mensen gewoon overal kunnen roken waar ze daar zin in hebben. En, en we willen dat ook wel stimuleren. En We zeggen het verdrag op. Dat is ook nog een mogelijkheid. Dat, dat zou een unieke keuze zijn. Er is eigenlijk geen land in de wereld die... Uh, die eigenlijk besluit om het roken te gaan stimuleren. Maar ja, dat kan een optie zijn voor deze overheid. Maar dus... als ze daar niet voor kiezen, dan is het echt afgelopen met het roken. En vanaf eigenlijk deze week mag ik al nergens meer binnen roken? Ja. Yep. Oh. dat is wel een pittige. Die is wel... <laughs> is wel een maatregel die meteen effect heeft. Dat is een hele, hele snelle, effectieve ja. maatregel. Ja, daarom, daarom zijn we er ook zo blij mee. Er is nu helderheid voor iedereen en dat is alleen maar goed nieuws. Rook je zelf? Nee, ik ook uh, niet. Ik heb wel gerookt. Uh, geen uh, sigaretten. Ik heb wel eens een keer wat, wat sigaartjes gerookt. Maar ja, dat begon op een gegeven moment. Ja, ik werd het ook wel weer beu. Ik heb er een tijdje van genoten en, het, en daarna was ik het beu. En uh, ik ben gelukkig nooit de sigaretten begonnen. Dus die, uh, die rookverslaving uh, ken ik gelukkig niet. En toen mocht je zeker nog binnen roken toen jij rookte? Ik heb wel eens op mijn werk uh, na, na, het, uh, na een werkdag een sigaretje uh, opgestoken <laughs> met wat collega's. Ik vond het heerlijk om te doen. Ja. Dus dat, dat, had wel een, uh, dat had wel wat, moet ik zeggen. Willem van Clean Air Nederland. Jullie hebben jullie gelijk gehaald bij de overheid... voor het rookverbod in uh, zowel ook, uh, grote als kleine kroegen. Ja. Fijne nacht nog. Dank je wel, jij ook. Ik dacht een toepasselijk plaatje: Jacco Gardner met Claire Dier. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lende. Van der Lende. BNN Radio 1. Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar en het gaat over het, uh, het rookverbod. Daarom, Jacco Gardner met Claire Dier. Maak die uh, lucht een beetje schoon. En sahir, nacht. Heel goed, nacht. Jij vindt het heel vervelend dat het rookverbod er is, hè? Ja, ik vind het heel vervelend. Hoezo? Uh, nou, uh, kijk, als ik bijvoorbeeld uh, ook uit eten ga... en uh, daarna moet ik, uh, zeg maar, snel opstaan om buiten te gaan roken... Ja, dan ga ik eigenlijk snel weg. Terwijl eigenlijk was ik nog van plan om misschien wel uh, één of twee koffie te drinken. En lekker na te tafelen, biertje erbij, een kopje koffie inderdaad. Ja, precies. Eigenlijk dat. En uh, ja, ik, ik zit ook in cafeetjes wel eens... En uh, dat mocht wel eens gebloot worden ja. en uh, nou, dat is er nu ook niet meer. En dat zijn uh, kleine cafeetjes, buurtcafeetjes, maar er is wel personeel. En nu is dat allemaal in hokjes en uh, ja, dat is gewoon ongezellig. En uh, die cafeetjes zijn al bijna leeg, er komt bijna geen hond meer. Ja, het is funest voor de clandestie ook. Maar jij denkt dus eigenlijk dat het uh, ten te koste gaat van de gezelligheid, het rookverbod? Gezelligheid, maar ook van de omzet. ja en uh, ja, mensen denken inderdaad veel stellen van... Hey, uh, de sixpack was in de aanbieding bij de Albert Heijn. Dus uh, we gaan thuis zitten en uh, filmpje erbij. Veel goed kopen natuurlijk. Precies, ook dat. Ja, en het is gewoon, je mag roken thuis. Althans, je mag wel of niet roken. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar je hebt gewoon ja, die vrijheid. Je hebt vrijheid inderdaad. Maar uh, je merkt gewoon dat het uh, veel leger is. Uh, ik bedoel, uh, uh, wanneer het vroeger eigenlijk helemaal vol zat. Dat is nu niet meer. Ben jij een roker zelf, uh, je? Ja, ik ben een roker, een blower. Ah, oké. Okay. Ah, nee, maar blowen mag natuurlijk ook dan... Mag dat... Mag, mag blowen eigenlijk in de kroeg? Ja, in sommige. Er zijn uh, heel weinig, maar er waren twee kroegjes in Rotterdam... waarvan ik weet dat je wel mag blowen. Oké. Okay. eentje daarvan is, is nu gesloten en de andere ja, die is er nog. Maar zijn er dan niet meer koffieshops dan kroegen eigenlijk? Nee, het zijn gewoon kroegen. Die zijn ook straks open, gewoon de hele nacht. Oh, wat grappig. Hey, en heb je ook vrienden die roken, Zahir? Uh, ja, ook. Dus jullie gaan dan met z'n allen altijd naar buiten als je in de kroeg bent om even een sigaretje te roken... en dan ga je weer naar binnen om verder te drinken? Uh, ja, ik, ik, ik drink eigenlijk niet zo vaak, omdat je eigenlijk al niet mag roken. En uh, inderdaad heel de tijd buiten staan eigenlijk uh, om een sigaretje te roken en dan weer naar binnen. Ja, en helemaal nu joh, met die kou. Vreselijk! Klopt, en of soms is het in het rookhok, Maar ja, dat is dan uh, heel vaak zijn het Hele kleine rookhokjes en dan sta je dan met z'n allen helemaal dicht op elkaar... en dan krijg je rook in je ogen en allemaal dat soort dingen... Ja, dat is niet fijn. Nee, helemaal niet. Maar ja, het is, uh, het, is, het is niks aan te doen. Ze hebben besloten dat je nergens meer mag roken. Denk je ook dat de kroegen zich daaraan gaan houden? Ik denk dat uh, sommige kroegen zich eraan zullen houden... omdat ze bang zijn voor de boetes. Absoluut. Er zullen ook andere kroegjes zijn die dan zeggen van... Hey, je mag roken, maar uh, ja, die, die zullen misschien één of twee keer de boete betalen... maar op een gegeven moment houdt het ook op. Ja, anders moet je dicht hè, met je zaak. Precies, en dat is ook niet wat we willen. Nee, nee absoluut niet. Dank je wel, voor het bellen. Oké, okay, ja, zeker bedankt. En veel plezier in Rotterdam, hè? Eh, Dank je wel. Goedjes. Doeg. Het rookverbod. Wel of niet? Wat vind jij? Ben je ervoor? Dus dan je, Ja, ah, het is goed. We moeten niet roken. En als er een rookverbod is, dan roken mensen ook minder. En als ik uit wil in de club of in de kroeg, vind ik het vreselijk dat mijn kleren naar rook stinken. Of zeg jij van, ja, hallo, laten we dat allemaal even lekker zelf bepalen? Of ik wil roken of niet in de kroeg? En ja, als ik dan geen roker ben en ik zit wel in zo'n rokerig kroeg, dan moet ik het maar op de koop toenemen. Heb ik wel een gezellige avond. Staat niet de helft van mijn vriendengroep buiten? 0800 1121. Marianne, goedenacht. Ja, kan je me horen? Ja, daar ben je. Ja, oké. Okay. Wat vind jij? Nou, ik, ik vind het belachelijk. Kijk, oh. Ja, nee, want kijk, ik heb gehoord, dat uh, was in Brabant, het was de vorige keer dan, hè, dat hij zei dat het ze steeds heen en weer gaat. En die man had uh, iets van zeven stamgassen. En diezelfde plaats moest je in zijn eigen keuken gaan zitten. Het café was dicht. Ja. En met zijn stamgassen moest je in de keuken, mocht hij dan roken. Ja, dat is toch belachelijk? Ja. Nog even, en je mag in je eigen huis niet meer roken. Nou ja, ik heb uh, wel verhalen gehoord dat ze het echt overal aan banden willen gaan leggen. Ook dat je op, op straat, want in New York bijvoorbeeld zijn ze ook super streng. Je mag echt nergens roken. En, ik, uh, en, en, en het, het kan maar zo zijn dat het inderdaad dat we betutteld worden tot in de met, dat je nergens meer mag roken. Ja, maar ik vind dat belachelijk als je een eigen café hebt zonder personeel. He, dus in wezen ook ja, jou, jou, jouw huis, jouw leefomgeving. En dan gaat iemand van hoger hand verbieden dat jij of anderen dan mogen roken. Ja. Dat zeg nog even en dan mag jij je, je eigen huis niet meer roken. Maar het is wel, dus het is wel grappig. Doorgaan. Ik heb eigenlijk. Uh, iedereen die ik aan de lijn heb gehad, die uh, zegt zo van ja, dat rookverbod, uh, hef het op. Ik vind dat je gewoon mag roken waar je wil. Ja, precies, dat heb ik ook altijd gedacht. En ik, heb, uh, ik rook nu op het moment niet. Ik heb al een tijd niet gerookt, maar. Ik heb wel gerookt, ik heb uh, astma. Maar uh, toen, ik, toen rookte ik ook gewoon. En, uh, maar ik, ja, ik ga niet. Uh, nu kan ik het. Dat heb je dan, hè? Die stopt. En je hebt al astma, dan kan je er ook niet meer tegen, hè? Nee, maar vind dus, jij dat niet vervelend als je naar de kroeg gaat en er wordt gerookt? Ja, maar ik ga nooit naar een kroeg. Dat deed ik al niet. Maar ik vond het toen al belachelijk. Ik denk. Nou, iedereen zal gezellig te roken en een kaartje leggen. En dan kom ik daar binnen, triomfantelijk, ja, kijk, Ik heb astma, jullie mogen niet roken. Dan ben ik toch degene die daar vandaan moet blijven. Dan kan je toch een ander zijn gezellige avondje niet verpesten. Nee. Dat vind ik belachelijk. Als je er last van hebt, dan blijf je er gewoon vandaan. En er, zitten, er zijn ook kroegen waar je gewoon niet groot mag worden, dus dan kan je ook daar naartoe. Ook, maar ik heb wel gehoord, in het begin daar gingen mensen buiten staan... en dan vonden de niet-rokers, die vonden het zo ongezellig... die kwamen gewoon buiten bij de rokers staan. Wel nou, gezellig is dat, hoor. Uh -huh. Maar ik bedoel, je, net wat u zegt, er zijn genoeg cafés waar dan, ja. hè, die groter zijn... waar echt niet groot worden, dan ga je daarheen. Maar, maar veel uh, gezellige cafetjes zijn dus al daardoor uh, gesloten. En dat vind ik toch ook niet normaal, dat mensen gewoon de, ja, de broodwinning of het uh, ja, bedorven wordt, dat ze is, dat is uh, geen, uh, geen inkomsten meer hebben. Het is hebben. wel slim dat ze het uh, nu invoeren natuurlijk, want eigenlijk had het heel mooi weer moeten zijn. En dan merk je dat het minder erg is om buiten te staan, om te roken. Ja, maar dan nog, het is toch niet gezellig. Nee! Ik weet wel dat ik vroeger ook wel anders bij de rookt of rookte, maar dan zit je toch niet lekker. Je zit er gewoon gezellig, net wat u zei, na te eten of... Uh, bij de koffie. Dan, dan Lekker natafelen met een sigaretje erbij. Een ja. flesje wijn nog extra, huppeke. Nou, alcohol gebruik ik dan niet, vandaar dat ik ook niet in de kroeg kom. Maar dat maakt niet uit. Ik iets als een sigaretje. Maar het gekste is, de mensen die die meneer ook, die dan zo verschrikkelijk blij was, hij moest toch toegeven, die zelf ook gerookt heeft. Ja. Maar dat zijn vaak de fanatiekste anti-rokers. Dat vind ik zo belachelijk. Als hij zelf wel of niet rookt, moet je zelf bepalen. Maar, maar dan laat dan een ander in zijn wezen. En laat je gewoon genieten, zolang je er geen last van hebt. Ik heb dan de huisdokter gevraagd. Hij zegt, er zijn mensen... Die hebben heel de leven gerookt. Die, die, die krijgen er niks van. En, en rookt als een schoorsteen. En je hebt mensen die hebben nooit gerookt en die krijgen longkanker. Ja. Wat denk je van die uitlaatgassen? Dat is ook wat denk heel je van slecht. Van de uitstoot van fabrieken, dat is veel slechter dan die. Uh, of sta je eens even bij stoplicht. Uh, maar eh, wat, Marianne, wat, wat je dan binnen krijgt. Het is wel natuurlijk zo: als jij uh, geen roker bent en je gaat dus naar de kroeg waar gerookt wordt, word je dus eigenlijk, uh, zonder dat je je leeft zelf gezond. Word je door de medemens, ben je als mee kan je wel je longen beschadigen. Dat is natuurlijk nou, wel okay. nee, on... want, want die zei zelf, er zijn genoeg kroegen waar nu al niet geroken wordt. Dus dan ga je daarheen. Ja. Als, als je naar de kroeg wil, is er genoeg mogelijkheden. Maar als je nou de ene helft van de vriendengroep uit rokers bestaat... en de andere helft uit niet-rokers, waar ga je dan naartoe? Ja, ik, ik voor mij denk, zolang je geen last van hebt, uh, dan kan je gewoon roken. Want... want uh... Wat de huisdokter zei, je, krij je kan het toch krijgen zonder mensen die nooit gerookt hebben. Die krijgen gewoon longkanker. En mensen die roken tot de 90 die worden stokkoud en die krijgen het <tot> <tot> niet. Dus... <tot> Het is, is gewoon per persoon verschil. maar ik rook ik zelf niet. Ik gun iedereen zijn sigaretje en zijn gezelligheid, want dat hoor je toch al om. Een kaartje leggen en een gezellig een biertje drinken en een gezellig sigaretje roken. Wat is dan ook tegen? Helemaal niks Marjan. Uh... als je er niet tegen kan, blijf je er gewoon weg. Dat vind ik. Dan moet je zelf je verstand gebruiken. Yes, dankjewel Marjan voor je verhaal. Ja. ja, ik ga verder luisteren. Duidelijk punt. Dag. Blijf lekker dag. luisteren. Ja, ja, ik ga yes. luisteren. Yes, groetjes, hoetjes. Hoi, hoi. Laat je horen, 0800-1121. Er wordt veel gebeld over het rookverbod. Het is toch altijd wel een heet hangijzer. 0800-1121. Dit is mooi. Dit is Coco Jones. I don't wanna be a full -time lover expectation leads to frustrations. And I don't want to waste time to recover. Cause other things we say yeah. you'll be blaming me for not Het, Nederlands meisje Coco Jones heeft ze zich, uh, zichzelf genoemd. En uh, ze zingt niet alleen mooi, ze is ook nog eens mooi. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. Het is toch wel fijn <laughs> dat je weet dat je naar een mooi meisje aan het luisteren bent. Nachtbrakers, daar luister je nu naar. Ik ben geen mooi meisje, maar uh, je luistert wel naar de radio. En uh, ik schakel altijd eventjes naar mijn vrienden want uh, die zitten in Boyd's Bar, dat is de bar bij BNN... en die praten mee over het onderwerp van vannacht... en dat is het, uh, het nieuwe, het vernieuwde rookverbod. Boyd's bar. Bar, bar, bar. Wat vind je ik, ik ben er heel blij om. Ik ben voor. <laughs> ik vind het een goede zaak, want ik ben uh, sinds vorig jaar april gestopt met roken. Daarvoor rookte ik echt als een gek. Eén pakje per dag minstens. En uh, daar ben ik nu mee gestopt. Uh, maar elke keer als je dan net gestopt bent, hè, vooral die eerste weken... dan kom je weer in de kroeg... En dan zit iedereen weer te paf in je gezicht. En dan, dan is het heel, heel moeilijk om, uh, om daarvan af te komen. En continu word je ook weer wakker. Dan rook je die avond niet. Maar word je wel weer wakker met diezelfde gore smaak in je, in je keel. In je strot. Waar je heel na van wordt. En koppijn. En ik ben echt wel blij dat je nu gewoon lekker in de, in de kroeg gaat staan. Zonder dat er gerookt wordt. Maar dat is natuurlijk de typische ik ben gestopt met roker uh, mening. Tuurlijk. Die zijn altijd net iets erger dan de mensen die nooit gerookt hebben. Maar nee. Ik, ja, ik, ik, ik vraag me gewoon überhaupt af of het wel gaat werken. Ik bedoel. Bijna overal waar ik sta, kan ik gewoon weer roken. Al is het in een club. Clubs ook? Ja, soms wel. Dan maakt het gewoon echt niet meer uit. Af en toe komt er een bewakertje langs, maar volgens mij gaat het gewoon niet werken. Dat vooral. Maar ik vind het toch goed dat ze het weer proberen. Ja, nee, ja, ik, ik ruik toch echt liever naar rook dan dat ik al die zweetluchtjes ruik. Vooral in kleine kroegjes. Dat is echt... Dat, daar word ik gewoon onpasselijk van. Dat zijn iedere keer andere luchtjes... Ik bedoel, roken, daar raak je op een gegeven moment gewend aan. Dat is een soort muf, maar ja... Pas als je de volgende dag thuis dan raak je je kleren... en denk je, ah, oh, gadverdamme, maar... Ro als ja, er nee, niet gerookt wordt in een club, dan word ik echt bij elke slok van een biertje die ik neem okay, gewoon staat... misselijk door de eierlucht of door de zweetlucht die dan weer voorbij komt. Je staat in die kroeg inderdaad in de, in de stank soms van ander, andermans zweet, maar die, die lucht neem jij zelf niet mee in jouw kleren als je de volgende dag wakker wordt. Maar die rookstank, die zit wel in jouw kleren. Ja, maar ik ben dan wel eerder op puntje barf, zeg maar, tijdens die avond. <lacht> dat, <lacht> dat vind ik dan ook wel weer kut. Maar dat is het enige dan, wat jij, de, de, de, de, jouw kleren stinken naar rook, dat vind je nee, dan vervelend? Nee, joh, dat dat is een detail. Ik... En, en als je dus, je bent gestopt met roken, dus je zegt ja. nou, dan wil ik dus niet een café in waar gerookt wordt. Maar dan zijn er toch genoeg cafés waar echt niet gerookt wordt, dan moet je gewoon daar naartoe gaan, toch? Oh ja, maar ik ga ook net zo lief naar de kroegen waar wel gerookt wordt, omdat daar mijn vrienden zijn. Nou, ik ga ik wel mee, maar Jongens, toch weer waar voor. de zijn, en ik, en is ik ga... het toch altijd het gezelligst? Ik dat ook. Uren. Ja. Dus uiteindelijk maakt het helemaal niet uit. Ik, ik rook alleen maar in de kroeg, maar ik ga dan gewoon gezellig met de rokers naar buiten. Nou ja, dat is ook heel leuk. En dan, uh, echt? Ja, tuurlijk. Ja ja, nee, ja, ik... Ja, ik Want vind het... de rokers, dan heb je geen feest meer. Dan is het gewoon klaar. Dat klopt. Maar het gaat natuurlijk om die... Om die uh, omdat het nu nergens meer mag. Hè. Het mag ook echt in die kleine cafeetjes mag het niet meer. En dat is natuurlijk wel... Ja, dat vind ik wel... Uh, dat, maar jij ik, bent een roker. Zo, ja. Dat is maar wel laat het, het aan reden. cafés over, toch? Laat het gewoon... Laat cafés kiezen van... Hé, hey, je mag je wel roken of je mag je niet roken of... Ja, maar als je een cafeetje bent dan... En, en je mag bepalen welk, welk, welke roker daar mag, mag staan of niet dan heb je vet weinig klanten uiteindelijk die, die naar jouw cafeetje toekomen. Nee, maar dan bepaal je gewoon zelf. Als er binnen gerookt mag worden, heb je waarschijnlijk meer klanten. Ja. En ja maar ze... dat mag uiteindelijk nu niet. Nee. nee, dat mag niet. Maar dat is, dat is dan waar ik dus voor ben. Het is heb. natuurlijk wel een beetje zielig als een kroegbaas zelf niet rookt... dat hij dan verplicht moet meeroken... omdat ja, die, dat de enige manier is waarop hij geld kan verdienen. Dat, ja. dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Ja. Ja, het gaat toch niet werken. Maar als ze nee. niet roken, dan denk ja. ik... Nou, Jongens, het is een goed idee. Roken is echt gewoon zo... Passee. Passee, weet je, leuk met ja, z'n allen. Ga lekker feest, buiten staan. <laughs> Ga lekker buiten staan en heb binnen een gewone feest. Ja. Ja. ja, maar in de, zomer, in de zomer is dat prima. Lekker buiten staan. Dat is allemaal geen probleem. Maar binnen of in de winter is dat, gewoon, is dat niet te doen. En dus gaan de terrasheaters aan. Oh, en... Dat kan echt wel. Ja maar, ik, is, ja, maar laat het aan café. Dat vind ik gewoon het grootste punt. Een café moet gewoon zelf kunnen kiezen. Hier mag gerookt worden of hier niet. En als je dan uh, daar werkt en je bent personeel. Dan mag je kiezen. Ik wil hier werken of ik wil hier niet werken. Omdat hier wel of niet gerookt wordt. Maar als je in de winter al je klanten naar buiten gaan sturen en je zet daar terras neer... wat heel slecht is voor het milieu ook... ja, dan denk ik, hou het echt, laat het aan die café zelf over... en ga niet van bovenaf bepalen, dit mag niet en dit mag nergens. Dat, dat vind ik, dat is het grootste punt waar ik tegen ben. Duidelijk punt gemaakt <laughs> door mijn vrienden in Boidsbar. Nachtbrakers, Frank van der Linden. Bellen doe je naar 0800 1121 en dat heeft ook Arjen gedaan. Arjen, goedenacht. Goedendag. Jij uh, vindt het onzin dat er in kroegen niet gerookt mag worden. Ik vind het helemaal onvoorstelbare onzin. Hoezo? Ik, ro Ik rook zelf niet. Ik ben uh, vier, vijf jaar geleden gestopt. Ja. I een overheid moet zich met andere zaken bemoeien. En waarom gaat een overheid niet zeggen... Uh, wij gaan alcohol verbieden in de kroeg? <laughs> dat je gewoon al het slechte gaat uitbannen. Ja. Kijk, weet je waar een overheid zich mee? Het is de, de, de voedsel- en warenwet, hè? Uh -huh. Ja? Ja, ja. Waarom be bemoeide een overheid zich niet met de voedingsgangsters? Dat je ook hamburgers gaat verbieden, omdat die ook slecht voor je, voor je nou, gezondheid het, zijn. Ja, nou, dat gaat veel verder. Maar daar hoor je een overheid niet over. Nee. Dat is alleen goed voor de staatskas die steeds leger wordt. Ja, maar uh, aan sigaretten verdienen ze toch ook met die accijnzen heel veel geld? Ja, ja. maar ik, ik kan de combinatie niet. Want uh, als ik in kroeg inga, mm -hmm. als niet roker... ik heb wel heel veel gerookt... dan wil ik gewoon dat daar rook hangt. Dat hoort bij Het Het hoort, kroeg, het waar, het hoort waar, een beetje bij die nostalgische sfeer van een bruine kroeg. Biertje erbij, sigaretje, ja. De, ja. geur, heerlijk. Ja de grote sigaren. <laughs> Heb je ook sigaren gerookt, Arjen, vroeger of niet? Ook, ook, ook. En dat vind ik, maar dat vind ik... Ik vind dat dan nog meer stinken dan sigaren eigenlijk, hoor. Nou, weet je wat ik deed met een de sigaar? Nee. Die stopte ik in de whisky. Oh, die doopte je in de whisky en daarna... Ja. En dan ging ik weer verder met roken. Lekker. Maar is dan, ja, moet, je moet, je je wel, moet je wel even een paar weken laten drogen, denk ik, toch? Want anders is die klekslaar. Nee, nee, nee. Je gaat, want je, je, als je een trekje neemt, ja. dan krijg je die die verneveling van de whisky. die gaat rechtstreeks de longen in. Oh, dus dan je. oh lekker, dan heb je echt die whisky-smaak. Ja. Maar jij zegt dus. Uh, belachelijk, ook al rook ik niet meer. dat er niet gerookt mag worden in de kroeg. Je moet het gewoon. het hoort erbij, zweertje. Ja. En als jij, belachelijk. Heb jij nog rookvrienden? Uh, niet. niet echt heel veel. Oké, okay, maar wat. want jullie gaan dan wel gewoon met z'n allen naar een rookkroeg. Omdat jij zegt, van het is geen probleem voor mij, ook al ben ik. Het gestopt. het maakt bij helemaal niks uit. Kijk. Uh, je, je komt thuis, je weet dat je in de kroeg bent geweest, want alle kleren stinken naar rook. Ja. Maar dat weet je gewoon, dat is, dat is gewoon... Maar het ook een dat, beetje dat bij. bij. Ja. ja. Nou, we zijn het helemaal met elkaar eens, Arjen, daar ben ik blij om. Dus mijn laatste ja. opmerking is... De overheid moet zich gaan bemoeien met de voedingsgangsters. En niet met de uh, sigarettenrook in de uh, kroeg? Nee, absoluut niet. Oké, okay, dankjewel. Nou, oh, ik hoop dat ik iets bijgedragen Absolute, heb. Absoluut Arjen, en uh, blijf nog lekker luisteren. Hè? En een prettige nacht. Yes, jij ook. Oké. Okay. Doe groetjes. Ja, oh ja, zalig Pasen. tuurlijk. Het is ja. Oh. Ja. Ja, Nou, doei. En rookt er nog één Ja, hè? ik ga, ik ga zo meteen naar het rookterras van Radio 1 hoor, even een lekker sigaretje. Oké. Okay. Groetjes. Dag. Ja, voordat ik dat ga doen ga ik eerst even naar, uh, ja lekker, wat eigenlijk ook misschien wel bij roken hoort. Langspeelplaten. Gewoon een vinylplaat. Elke week op mijn Facebook, dat is facebook.com slash nachtbrakersbnn zet ik drie platen op. En dat zijn dan uh, de platenhoesen van, uh, van vinylplaten. En dit keer ging het tussen Stevie Wonder, Kate Bush en Steely Dan. En uh, Steely Dan die trok, uh, trok aan het langste end uh, de plaat Countdown to Ecstasy. Ik heb hem hier in mijn hand. Op de achterkant zie je de vijf mannen staan met lange baarden lange haren in, uh, in de control room waar hun plaat is opgenomen. En ja hoor, ook hier een grote asbak met uh, heel veel peuken erin. En uh, nou, ze hebben dus gewonnen. En van, uh, van dat album, van die plaat, ga ik uh, nummer twee draaien van kant één. En dat is Razor Boy. I hear you are Ja, het is een kleine technische wankementje. Dat komt omdat ik naar buiten ben gelopen om een sigaretje te roken. En uh, het, uh, het muziek ging er zo in één keer doorheen. Maar ik, uh, ik ben er en ik ben ook bijna buiten. Want uh, dat moet, hè? Het gaat over roken, het rookverbod. Dat het niet meer mag in kroegen. En uh, ook niet meer in de kleine kroegen. Dat is een nieuwe regeling. En die is sinds dinsdag ingegaan. Dus daarom ben ik ook nu naar buiten. Want uh, ja, je mag gewoon heel lang niet meer in... Uh... Mm kantoorpanden roken. En nu sta ik op het rookterras en het is koud. Het is en blijft gewoon ontzettend koud. Het is uh, rond het vriespunt. Maar gelukkig uh, ben ik niet alleen op het rookterras. Dick, goeienacht. Laat ik je warmte dan zijn. Goeienacht. <laughs> ja, en de warmtelampen, hè. daar ben ik heel blij mee. Je hebt hier op het rookterras twee van die rode warmtelampen. En er staat ook een knop bij. En staat hier druk op de zon. En dan krijg je zon, want je krijgt licht en warmte. En de wind is weg. Dat en de, dat is heel fijn inderdaad. En we roken lekker een sigaretje hier. Jij rookt ook. Jij rookt al heel lang, hè, Dick? Ja, ik rook al een jaar of tien. Vanaf mijn veertiende wel, hoor. Uh, We hebben begonnen met experimenteren op, uh, op mijn twaalfde. Uh, maar dat je zelf echt pakjes ging halen of liet halen, dat was wel om uh, mijn veertiende. Dat is best wel lang, ja. Een verstokte roker ben jij. Wat vind jij van het rookverbod dan? Volgens mij baal je daar nou van, toch? Ja, ik vind het echt wel klinklare onzin. Ik vind het echt, uh, echt jammer, want ja, dan ga je toch gewoon lekker bij vrienden thuis zitten. En... Uh, ze dat, dat voor in restaurants deden, dat vond ik nog wel onwijs, uh, onwijs goed. Omdat er mensen aan het eten zijn, dat bederft je smaak, dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind voor, uh, voor, voor, voor kroegen, dat mogen uh, ondernemers gewoon lekker zelf weten wat ze doen. Het is, hun, het is hun tent, weet je wel. Als jij een rokerskroeg wil, nou, dan maak je lekker een rokerskroeg van. Heb je liever van geen rokers in je, in je kroeg, nou, dan maak je er gewoon lekker niet een rokerskroeg van. Waarom moeten die regeltjes weer, weer zo gemaakt worden? Maar ja, het, het kost wel klanditie, denk ik. Want als je niet mag roken in de kroeg, ga je minder snel naar die kroeg, denk ik... En als jij dan uh, geen roker bent... Toen net in Boyds Bar gaf iemand ook dat als uh, voorbeeld. Als je geen roker bent als barman... maar je denkt van, ja shit, ik moet wel mensen naar mijn kroeg trekken... dus dan mag je worden gerookt. Sta je als niet roker in andersmans rook? Ja, dat dan weer wel. Maar het gaat erom, want ja, die, die, die, die, die, als je een kroeg hebt... dat je dat gewoon lekker zelf mag... Mag bepalen. Ook, je hebt ook mensen die in kroegen werken die, die niet roken. Ja. Maar die het wel gewoon oké okay vinden dat er uh, gerookt wordt. En trouwens, ik vind mensen in kroegen, als er niet gerookt wordt, ik vind ze stinken. Ja, Dronken mensen, ja, ik zal dat dan waarschijnlijk ook. Die stinken. Ik, ik betrapt er ook op van toen werd het een tijdje gehandhaafd. Toen werd er in de kroeg ik altijd kon, werd niet meer gerookt. Dat vrienden van mij, die zitten gewoon uh, te ruften terwijl je met ze in gesprek, gesprek bent. En dat hoor je dan niet. Maar dan sta je met iemand te praten. En opeens, een... <lacht> gast. En die zweetlucht, die kan ja. beter gewoon rook hebben. Dat maskeert en die gaat toch je kleren wel wassen. Daarna. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk het grootste argument hier tegen is natuurlijk... want alle bellers die ik heb gehad... 0800-1121, je kan blijven inbellen... die zeggen ook allemaal van... ja, maar het hoort er allemaal bij en het is leuk roken. Maar eigenlijk het grootste tegenargument is natuurlijk... ook wat wij hier nu aan doen zijn op het rookterras. Het is vreselijk slecht voor je gezondheid. Dank je, mam. Ja, dat is zo. Nee, maar, maar dat is toch, ja, dat da dat daarom is. doen ze dit rookverbod? Ja, dat... daarom doen ze. Maar voor het personeel, doen ze het toch? Ja, ja, ook inderdaad. Maar het is ook wel dat mensen minder gaan roken, denk ik. Inderdaad, het is slecht voor je. Maar dan kan je, ook... dan kan je alles verbieden wat slecht voor je is. Koffie is ook een druk, weet je wel. Uh, alcohol, dan kan je alles wel. Ja, vet en... eten. Ja, precies. Dan kan je dat ook gaan verbieden. Dan mag je alleen nog maar uh, matsers met kaas eten. en, en, en brinta pap. En, en sojamelk of zo dan. En appels. Ja. Ik rook trouwens wel minder. Uh, als ik niet ergens mag roken in de kroeg. Ja, want je gaat minder gauw naar, naar buiten. Dat, ja. dat is wel zo. Maar... Dus en het is ongezellig. En het is zeker met deze temperaturen vreselijk koud. Ja, die wind gewoon eens hard waait, dan sta je soms echt buiten... en dan voel je je echt wel verkneukeld, dan voel je je wel ongelukkig... en dan zit de rest het warm binnen en jij met die twee vrienden die dan wel roken... Ja. dan sta je echt buiten, echt te bibberen, van de, te bibberen van de kou. Jij zit ook een beetje te bibberen van de kou, hè? Ja, een beetje wel, ja. <lacht> het voordeel van het roken buiten is wel weer dat je, uh, net zoals wij nu eigenlijk even met elkaar kan praten. Je bent ook even met z'n tweeën, want vaak zit je met meerdere mensen in de kroeg... dat je eventjes rustig kan praten en ook wel andere gesprekken voert. Ja, maar stel je voor dat het weer met diegene is die je eigenlijk wat minder leuk vindt. Ja, dan baal je. Dan ja. moet je een gesprek voeren met iemand. Dat je gewoon alleen die, uh, die vriend hebt die, die, die, uh, die rookt... die eigenlijk helemaal niet zo die het minste vindt. Ja. Nou ja, ik, uh, mijn sigaretje is op. Ik ga weer naar binnen. Ja. En ja, uh, uh, lekker even een sigaretje gerookt. En uh, terwijl ik naar binnen loop, hoor je Rose Rouge. Die hoorde je het net al een beetje... I knew him, Helma, or send German. I want you to get together. I want you to get together.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 Sint German. En, uh, het gaat over het rookverbod, wel of niet roken in de kroeg. En uh, ja, Dion, jij bent de laatste spreker. Oké. Okay. Zeg het maar. Ja, nee. Kijk, uh, het, ga, het gaat volgens mij niet om het, om het rookverbod, het gaat gewoon om, uh, om de belastingen. Um, wij, we, we mogen het wel uh, kopen, het liefst ja. zoveel mogelijk, maar we mogen het niet gebruiken in de openbare ruimte. Nee. En zometeen misschien ook niet meer in, de openbaar, in, de, in het openbaar. Nee, helemaal niet meer op straat en nergens. Ja, maar het liefst wel zoveel mogelijk kopen. Ja, dus jij ja, zegt dus gewoon de, sigaretten de, ook niet meer verkopen? Dat... ja. Dat lijkt mij uh, wel, ja. ja. denk je dat dat de oplossing is? Um, we zullen het niet weten. Uh, nee. nou, misschien in de toekomst weten we het, Dion. Ja, maar ja, er is er eentje die eraan verdient, dat er is de belastingen yes. natuurlijk. Ja. Dankjewel, ik, uh, het okay. zit erop, nachtbrakers. Zometeen meteen start en ik blijf gewoon lekker twee uurtjes zitten. Tot zo! En. En. <laughs>